Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Uit alle uithoeken van de wereld waren ze naar Goorlen gekomen... voor het vier dagen durende Nederlandse Jongleerfestival, het NJF. Jongleren, dat door de deelnemers geen sport, maar een discipline wordt genoemd... heeft volgens de beoefenaars ook heel wat gezondheidsvoordelen. Daarbij schermen ze zonder uitzondering met een wetenschappelijk onderzoek... ...waaruit blijkt dat door jong leren de linker en rechter hersenhelft beter met elkaar gaan samenwerken. Dit betekent dat je een betere oog- en handreflex krijgt... ...en op den duur ook dat je stukken creatiever bent dan de rest van de wereld. Ook gaat je IQ-score een paar punten hoger uitvallen... ...als je regelmatig oefent met het omhoog houden van balletjes of kegels. Hoe meer objecten je in de lucht kunt houden, hoe beter de linker en rechter hersenhelft met elkaar samenwerken... Voor alle beoefenaars in gooren van deze discipline is echter de uitdaging dat het altijd hoger en met meer balletjes, kegels of fakkels moet. Ook waren er wat jongeren met dure mobiele telefoons van mensen die je niet kent. Waarbij altijd het risico bestaat dat het ding aan gruzelementen valt op de vloer. Het evenement Jong Leren vond dit jaar plaats in De Wissel in de sporthal. In het programma Goolse Kringen op maandagavond zijn altijd diverse gasten.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 Eh, ik ben ontzettend alhandig. Ja. Dus ik kan het voorzitten en besturen. Och ja, eh, dat <laughs> weet je. En eh, nou ja, daar krijg je in de loop van de tijd voor. Tot besluit het weerbericht. Het is vandaag echt weer zomer. Met temperaturen van 29 tot 30 graden. Komend weekend wordt het koeler en kunnen we buien verwachten. Zondag zijn er minder buien. Komende nacht wordt het ook vrij warm. Temperaturen van 16 graden. Tot zover het lokale Omroep Goren Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoele.nl